Uh, ja, zoals ja. Uh, luister, Charles. Sinds de atoombom is uitgevonden... ...heeft de mensheid voortdurend als een koordanser boven de afgrond gebalanceerd. Uh, Bertrand Russell heeft dus gezegd... ...je mag van een koordanser verwachten dat hij tien minuten op het slappe koord in evenwicht kan blijven... ...maar het zou volstrekt onredelijk zijn om te verwachten dat hij het... ...200 jaar volhoudt zonder ongelukken. Hm. Dan nu... Wij balanceren al heel wat jaren op dat slappe koord. ja. Stel je nu zo'n koordanser voor met zo'n balanceerstok... om zich in evenwicht te houden? Wat gebeurt er nu als je plotseling iets heel zwaars... aan het ene eind van die stok had? Ja, dan valt hij naar beneden. Precies. Nee, maar een zekere merken heeft ooit iets uitgevonden... dat op het moment zelf geen toepassingsmogelijkheden had. Ja, meneer Dennison, gesteld dat Rusland dit wapen ontwikkeld zou hebben en niemand anders. Ja. Wat zou er dan volgens u gebeuren? Uh, ja, dat hangt af van de hoeveelheid Haverke en Duiven en Kermin. Ja. Maar als ze ervan overtuigd zouden zijn geweest... dat uh, ze een Amerikaanse aanval hadden kunnen afslaan... dan zouden ze misschien het risico van een kernoorlog wel uh, genomen hebben. Juist. En nu had Merrick in Stockholm zijn mond voorbij gepraat... voordat hij naar ons toe kwam. En het nieuws was snel bekend geraakt. Ons probleem was dat de papieren in Rusland zaten en dat als de Russen er het eerste bij waren, ze ze niet zo gauw los zouden laten. Nou, de Russen hebben de papieren, maar wij ook in fotocopie. Nou ja, jij hebt die op jouw beurt weer aan de Amerikanen verkocht. Kidder werkte voor de Russen. Ik liet uitlekken dat ik wel omgekocht wilde worden. Maar de Russen wisten maar al te goed dat ik me nooit aan hen zou verkopen. Er zijn natuurlijk grenzen. Daarom probeerden ze mij om de tuin te leiden door Kidder in te schakelen. Ik ja, heb maar... dat spelletje natuurlijk meegespeeld. Nou, ik... ik begrijp er helemaal niks meer van. hoor. Kijk, de Russen kennen het geheim. Ja. En binnenkort weten ze ook, want dat gaan wij ze vertellen, dat wij het geheim ook kennen. En dat we het aan de Amerikanen zullen doorgeven. Klopt, ja. Tegelijk zullen wij de Amerikanen dan laten weten dat de Russen het weten, begrijp je? Ja, ja. Een machtsevenwicht. Wij hangen iets zwaars aan beide einden van de balansheers. Juist, en het resultaat? Mm -hmm. Opnieuw is de strijd onbeslist. De koordanser is weer een tijd in balans, maar hoe lang? Dat weten we niet. Maar de wereld kan er even aan Er waren nog heel wat anderen bij betrokken, maar dat waren mm -hmm. maar de kleine jongens, de Tsjechen en de West-Duitsers. Ik heb zelfs reden om aan te nemen dat die vent die jou in Kevo bewustloos bewusteloos sloeg, een Israëliër was. Israël? Mm -hmm. Israëliërs zouden verschrikkelijk graag een afdoende verdedigingsmiddel hebben tegen de SAM-3-raketten waar de Syriërs zo royaal mee in het rond Maar uh, dit terzijde. Uiteindelijk gaat het alleen om Amerika en Rusland. En China, en China, misschien. China misschien. Meneer Dennison, de dagen van het British Empire zijn onroepelijk voorbij. Hm waar veel mensen in dit land, vooral de ouderen, denken dat we nog steeds in de tijd van het Britse wereldrijk leven. Deze manier van denken past absoluut niet in het atoomtijdperk, maar helaas wordt er nog steeds zo gedacht. Als het algemeen bekend zou worden dat wij de Russen iets in handen hebben gespeeld, dan iets dat de kranten ongetwijfeld zouden omschrijven als... ...bouwstenen van een nieuw superwapen, ja. dan zou één van de minder belangrijke consequenties de val van de regering zijn. Uh, hoe doe je, één van de minder belangrijke consequenties van? De, de politieke kleur van de regering die toevallig aan de macht is, doet weinig ter zaken. U moet een onderscheid maken tussen de regering en de staat. Ja. Regeringen komen en gaan maar de staat blijft. En de werkelijke macht berust bij het staatsapparaat, bij het ambtenarenapparaat, hier om ons heen. Ja, veel van de mensen met wie ik in mijn werk te maken heb, vooral wat het ministerie van Defensie, blijven zich vastklampen aan de oude ideeën. En voor zulke mensen zouden jonge officieren dan de opdracht moeten krijgen om het ene type vijandelijke onderzeeërs wel te vernietigen en het andere type juist niet. Kunt u zich voorstellen dat die oude fossielen ooit zoiets zouden doen? Er is sprake van... Ze zouden onmiddellijk terugvallen in hun oude gewoonte, het hele machtsevenwicht, vergeten. Terwijl daar alles omdraait, meneer Dennison. Ja. Ze zouden geen seconde meer aan de balans van de zal denken. Ja. Dus als het nieuws van de gebeurtenissen in Finland bekend mocht raken, dan zou niet alleen de huidige regering daarvan komen, maar dan zou dat ook tot ingrijpende machtsverschuivingen binnen het hele staatsapparaat leiden. En wij, de mensen die het evenwicht in stand willen houden... ...zouden het in dat geval verliezen van de mensen... ...die een meer beperkte opvatting hebben over wat goed is voor ons land. Hmm. Je mag er rustig van uitgaan dat ons land... ...en trouwens de hele wereld er niet veiliger op zou worden. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel, Charles? Ja, ja, nou ja, geloof van. Ja. Mooi zo. Duidelijk. Wel, om nu terug te komen op die geheimhoudingskwestie... ...jevrouw Merrick heeft uh, destijds een duidelijk dreigement laten horen... Ze veegde de vloer aan met ons idee van een publicatieverbod. En ze zei ook dat twintig universiteiten vol studenten zich niet van zo'n publicatieverbod zouden aantrekken. Helaas hm. moet ik toegeven dat ze waarschijnlijk volkomen gelijk heeft. U weet, onze studentenpopulatie, althans bepaalde groeperingen daarbinnen. Is nou niet bepaald een toonbeeld van academische kalmte. Als juffrouw Merrick ook maar de geringste stappen zou ondernemen om het reglement uit te voeren, dan zou dat rampzalige gevolgen kunnen hebben. maar waarom bespreken je dat niet met haarzelf? Omdat oh, ze dat zullen we zeker doen. Ja. Maar we hebben zo het idee dat ze meer naar u zal luisteren. Het zou namelijk jammer zijn als juffrouw Merrick uit verontwaardiging en medelijden zo'n verstoring van het machtsevenwicht zou veroorzaken waar ik het zojuist over had. Ja. ja, ik begrijp wat u wilt zeggen. Uh, ik zal het er met haar over hebben. Wanneer zie je dat weer? We hebben afgesproken om twaalf uur bij de horse guards. Uitstekend. Bespreek jij het eerst eens met haar, hè? Hm. Dan zal ik later nog een keer mijn zegje doen. Nou, Jars, vertel eens. Ben je nog steeds zo boos op mij? Ik hm. kon je wel vermoorden. Had ik trouwens bijna gedaan. Nou, dat over. Ja. Als ik me niet vergis, heb ik jou die keer toen met Kidder en ja, zander over, zo Dat is gezellig. Ja. <laughs> geweldig, geweldig, geweldig. Deze bijeenkomst overtreft. mijn ben stoutste verwachting. Overigens, <laughs> ja, ik kan nog steeds mijn ogen niet geloven. Hoe was ik naar je kijk? Nee, hey, Aardel heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft hier mijn uh, ogen ingeknipt. Mm -hmm. Dat was niet zo moeilijk. En het litteken weggehaald. Bluffen. Hij heeft ook mm -hmm. ergens zijn best gedaan op mijn neus. Dat is nog wel een beetje gevoelig. En we hebben besloten om de rechtsmaat te laten zitten. Hij zou me zo'n leven hebben moeten villen om die siliconen troep eruit te krijgen. Vonden we een beetje te gek worden, En met die baat zie je er nou wat van. Uh, ja, Carrie, uh, wie heeft het eigenlijk gedaan? En wie heeft mij het gezicht van Merk gegeven? Ik weet het niet. Daar zijn we nooit achter gekomen. Hebben de ingrepen van Aardale een heilzame invloed gehad op je relatie met hem? Ja, nou ja. Dat ze zeggen, <laughs> weet ik weet niet ik het op te geven. Ah, ja. Uh, ja, ik moet alleen je adres weten. Op het moment is dat Lipschut House ja? zie ik bij ja. Breckley in Buckinghamshire. Klopt, ja. Ik neem aan dat we jou tot nader orde daar kunnen bereiken. Tot nader orde, ja. Stuur me maar een uitnodiging voor de bruiloft. Ja? Oh. <laughs> nou, dat was geloof ik alles, juist. Je hoort nog van me. Uh, mocht je ooit om een baan verlegen zitten, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ik neem, ik neem dat serieus. <laughs> nooit van mijn leven. Dat was eens, maar nooit meer. Tot ziens, meneer Dennis. Tot ziens, Sir Charles. Het was mij genoeg u tot moeze. U weet, we doen allemaal wat wij naar eer geweten vinden dat wij moeten doen. Dat weet ik. Nou, als er verder geen punten meer zijn, dan. Nee, Charles, uh... uh, ga gerust. Oh ja, uh, Hoe gaat het met Harding? Uitstekend. En met uh, Armstrong ook. Ze voelen zich allebei kiplekker. Doen ze de route. Komt voor elkaar. En uh, Diana? Ach, ja, dat is waar ook. Toen ze hoorden dat ik jou vandaag zou spreken... vroeg ze of ik je vooral de hartelijke groeten wilde doen. Oh, dat is van Misschien zien we elkaar gauw weer eens. Ik uh, denk van niet, Charles. Ze worden binnen niet al te lange tijd naar het buitenland uitgezonden. Oh ja? Waar naartoe? Sorry, dat is een uh, vertrouwelijke kwestie. Ach, ja, natuurlijk ja, Ach, ik zie uh, Linda beneden. Oh, ze is al een vroege kant. Ze staat de paarden te bewonderen. Nee, dan moest ik maar eens gaan. Uh, tot ziens, Charles. Tot ziens. Mm -hmm. En? Het zijn allebei verstandige mensen. Ik denk niet dat ze ons last zullen bezorgen. Gelukkig. Maar fonten. Dat is een heel ander verhaal. Ja, ja dat is waar. Ja. Die minister vertrouwt hem blindelings. We zullen nog een hele hoop last met die Thornton krijgen. ook als Dennis een braaf zijn braafste mond houdt. Als die Thornton zo graag voor gevolmacht het redden des vaderlands wil spelen... dan moet hij dat vooral doen. Zolang hij zich maar bij zijn ambtenarij houdt. Maar waar ik niet tegen kan, dat is dat zo'n figuur ons voor de voeten gaat lopen tijdens een operatie. Dat zijn toch grenzen... Je hebt geen bewijzen, Carrie. Je hebt alleen vermoedens. De dood van Merk was al erg genoeg. Al geef ik toe dat het inderdaad door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam. Maar wat hij met Dennison heeft uitgehaald is walgelijk. Het is onvergeeflijk. En ik weet zeker, als hij die papieren van Merken te pakken had gekregen... Dan zouden ze in die godverlaten geheime laboratoria van hem nu dag en nacht aan het puzzelen zijn. Zet het toch van je af, Carrie? Je hebt geen bewijs. Wat ik daarnet tegen Dennison zei. Hmm. was niet waar. Oh nee? Dat was de eerste keer dat ik tegen hem loog. Ik heb wel degelijk een bewijs, Charles. Wat zeg je nou? Ik kan onomstotelijk aantonen dat er contact is geweest tussen Thornton. En een plastisch chirurg die wel vaker dat soort zaken is opgenomen. Ik kwam op het spoor via Aardale. Het zal niet lang meer duren... ...voor ik ook die zielenknijper te pakken heb... ...die Dennis in de tijd psychisch gerenoveerd heeft. Ik ga die eens op mijn gemakte benen breken. Daar verheug ik mij ontzettend ja, aan. Ben je nou wel zeker van je zaak? Die, die bewijzen, hè? Zijn dat echte bewijzen? Spijker gaat waterwicht. Je laat hem met rust... Geef mij het bewijsmateriaal, dan reken ik me dan af. Ja, maar... We kunnen het hem op een doodspoor zetten... en ervoor zorgen dat hij zich verder nergens meer mee bemoeit. Met jouw gegevens achter de hand... kan ik hem voor eens en voor altijd op zijn plaats zetten. Maar... Nou? Er is er ook nog zoiets als gerechtigheid. Ja, gerechtigheid, dat is weer heel iets anders. Wat verwacht jij nou eigenlijk, hè? Dat het recht zal vier of zo? In deze wereld? Komt nou toch... Waar kijk je naar? Ik zie Giles met Lynn Merrick daar beneden in de zon. Ze kussen elkaar. Kom mee naar de club, jongen. Neem een borrel van me. Voor die twee is het nu afgelopen. Nou, voor jou niet, Carrie. Nog niet, tenminste. Nog niet, nee. Maar het duurt niet lang meer walk okay. even. Geluisterd naar het vijfde en laatste deel van De Koerdansers, een hoerspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. De rolverdeling. Hans Veerman speelde Giles Dennison. Paul van der Lek was Macready. Maria Lindes, Diana Hansen. Teunke de Klerk, Lynn Merrick. Edmond Klassen in de rol van Dr. Harding, Hans Karsenbarg als Carrie, Ab Abspoel als Armstrong, Jan Borkes was Sir Charles, Lou Steenbergen, Thornton en Kidder, en Joke Rijsma hagelen Lucy Kidder. Technische realisatie, André Janssen en Bram Hengeveld, de Regie Had, Hiro Muller.